In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over drie kilometer tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge. En op de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen Afrit aan van Hoorn en de Afrit Weilenwormer acht kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 City. www.zfmzandvoort.nl Pensado de una de Get our on. I'm with it, so let me put my big brown beef around I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip Something for the honeys in the crowd Let me get it, so I can turn the party out Till tomorrow afternoon Cause when I grieve my stills, no one leaves the room So tell me, can you feel the Mass coming with the FIFA, FIFA, FIFA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 You're so far away